Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een pluimveebedrijf in Friesland is de vogelgriep vastgesteld. De NVWA vermoedt dat het om een zeer besmettelijke variant gaat. Uit voorzorg worden ruim 122.000 vleeskuikens afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf in Zeum bij Vraneker... mogen er geen vogels meer vervoerd worden. Er geldt ook een jachtverbod... Sinds eind oktober geldt er in heel Nederland een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels... ...die werd ingesteld na de vondst van de vogelgriep in Zeewolde. In Burkina Faso zijn 19 militairen en één burger omgekomen bij een aanval door jihadistische milities... ...dat zegt de minister van Veiligheid. Persbureau Reuters meldt zelfs dat het om zeker 30 omgekomen militairen gaat... ...en dat het dodental nog kan oplopen... In de regio in Burkina Faso waar de aanslag was, zijn de laatste jaren vaker gewelddadige jihadisten actief. Zij hebben banden met terroristische organisaties als Al-Qaeda en Islamitische Staat. In Israël mogen kinderen van 5 tot 12 jaar worden gevaccineerd tegen corona met het Pfizer-vaccin. Eerder had een raad van medisch specialisten al geadviseerd om kinderen in te enten. Het gaat om hetzelfde vaccin dat Israël gebruikt voor de rest van de bevolking, alleen is de dosering drie keer zo klein. In de Thaise hoofdstad Bangkok is opnieuw gedemonstreerd voor hervorming van de monarchie. De betogers reageerden op een uitspraak van het Thaise Constitutionele Hof. Dat oordeelde dat drie protestleiders hadden opgeroepen tot het omverwerpen van de monarchie. Tot woede van de demonstranten, die zeggen alleen uit te zijn op hervormingen. Bovendien willen ze ook dat premier en oud legerleider Prayut aftreedt. Die kwam in 2014 aan de macht na een staatsgreep. Sinds de protesten vorig jaar begonnen zijn er ruim 150 mensen opgepakt. Het weer nog bewolkt en het wordt niet kouder dan 5 graden. Morgen in de loop van de middag lichte regen. De wind komt uit het oosten en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM.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 Gaan we ga met me mee naar Jonas We boeken de suite aan de overkant. Vanafond is van jou. Ik ga jou vertellen dat het anders moet. Kom maar bij mij, dan zit het altijd goed. Je vriendje, die weet niet hoe die zaken doen. Vanafond is van jou. Oh, baby, ja, vandafond is van jou. Ik kijk je aan, je lijkt me te begrijpen.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 these rooms play tricks upon you remember when they were always filled They seem to just echo voices raised in anger Maybe you Up with all that I can to deaden this sensation. is true To be learned, it's a hard one, today. one to take. Once it falls apart, it's so hard to operate. So don't you ever make that mistake. Tell her you. Boy. But... Op die pizza, sexy signorita, voor jou trek ik mijn pick stacks, amix en mafissa, body asylina, stekker dan de pilla, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza, ik van mijn tegen op die pizza, sexy signorita, voor jou trek ik mijn pick stacks, amix en mafissa, body asylina, Sterker dan de pilla, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza.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 op die pizza, sexy signori, daar voor jou trek ik mijn big stacks, amex en ma visa. Maria Celina, sterker dan de pilla, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op i pizza, tegen op die pizza, sexy signori, daar voor jou trek ik mijn big stacks, amex en ma visa. Maria Celina. sterker dan de pilla, met jou wil ik verdwijnen, ja verdwijnen op die pizza, ja,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 op Ibiza Sexy signori. Voor jou trek ik mijn big steks. Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan de Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen op ibiz. Tegen op Ibiza. Sexy signori. Voor jou trek ik mijn big steks. Amex en mijn visa. Baria Celina. sterker dan de Met jou wil ik verdwijnen. Ja verdwijnen.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 You're Honestly, if you only believe me.